Dit is Maud Schreurs met het NOS journaal. Italië komt tot... de. Volgens hem lag er al een conceptakkoord... waarin stond dat migranten terug moeten naar het eerste land van registratie... en dat is meestal Italië. Bondskanselier Merkel heeft Conte in een telefoongesprek overgehaald te komen. Ze zou tegen hem hebben gezegd dat het ontwerp voorlopig van tafel is... en dat er ruimte is om te onderhandelen. Italië vindt dat het de laatste jaren te veel voor de kiezen heeft gekregen. Amstelveen wil maandag het kantoorpand ontruimen dat is gekraakt door de asielzoekersgroep We Are Here. Die vertrok begin deze maand uit Amsterdam, waar de groep verschillende gekraakte woningen moest verlaten. Een dag later verschansen de uitgeprocedeerde asielzoekers zich in een kantoorpand in Amstelveen. De rechter moet nog toestemming geven voor de ontruiming. Vanwege slechte hygiëne in de keuken staan tien kazernes onder toezicht. Dat heeft staatssecretaris Visser bekendgemaakt. Het gaat om acht landmachtkazernes, de vliegbasis in Woensdrecht en het meeuwenest in Den Helder. In de kazernes is er langer sprake van overlast door muizen en ratten. Defensie geeft toe dat er door jarenlange bezuinigingen sprake is van achterstallig onderhoud. En de serie De Luize Moeder heeft de zilveren nipkofschrijf gewonnen. Volgens de jury van de prestigieuze televisieprijs ontkwam niemand aan de serie over de perikelen op een basisschool. De zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma ging naar vroege vogels. Eerder werd al bekend dat de ere nipkofschrijf naar André van Duin gaat en Tineke de Nooi kreeg de ere zilveren reismicrofoon. Het weer vooral in het noorden kans op stevige buien en de rest van het land meestal droog. Het koelt af naar een graad of elf. Morgen en zaterdag verandert te weinig, het blijft fris. Na het weekend wordt het zonnig en zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. <tieden>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 Took me Damn, man. I was quick to pay that girl like, uh, Damn. he go, a take it on me, ayy, try the craving on me, get the bacon on me, on me, she waited on me, and try the cake on me, got the bacon on me, this is history and the making on me, on me, point blank, close range, that thing, if you cost a million, that's me, I was getting moolah, baby, I found a way Costume, it might be a dollar as long as it shot you. Memory, electricity, might They're still a kiss. You love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 Ook op internet. we For you, and all those time may take us into different places. I will still be patient with you.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 Locks herself away where she can Well, it's alright It's alright It's just an apple.